Negen uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een storing zijn bij ING vannacht miljoenen transacties twee keer afgeboekt. In totaal gaat het om 3 miljoen transacties. ING zegt dat de dubbele afboekingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Tot die tijd zijn klanten hun geld wel kwijt. De bank kan niet zeggen hoe lang het gaat duren voor de problemen zijn opgelost... en de klanten hun geld weer terug hebben.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 De advocaat van de nabestaanden wil dat het Openbaar Ministerie onderzoekt wie in strijd met de voorschriften hebben gehandeld. Als blijkt dat toenmalig minister Kamp verwijtbaar heeft gehandeld, dan klagen de nabestaanden hem aan, zegt de advocaat. Sinds half acht kan er in heel het land worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op een aantal treinstations kon al eerder worden gestemd. Zo stemde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vanochtend om half zeven al op Amsterdam Centraal. Een aantal stembureaus gingen wat later open dan gepland. Zo was in Hilversum de sleutel van een stemlokaal zoek. Bij een stembureau in Den Haag waren de slotjes van de stembussen niet aanwezig. En kon het stemgeheim niet worden gegarandeerd. Inmiddels is dat probleem opgelost. Bij de brandweer Amsterdam-Amsterland is jarenlang misbruik gemaakt van de regels voor onder meer vroegpensioen. Daardoor is zo'n 4 miljoen euro onterecht uitbetaald aan het personeel. Volgens de voorzitter van de veiligheidsregio, Eenhoorn, bleef de situatie jarenlang bestaan doordat het ingewikkelde regelingen waren en door de gesloten familiecultuur bij de brandweer. Het weer, bewolking en zon en kans op het lichte regen of motregen. Het wordt 7 graden. Morgen meer regen, vooral in de ochtend. Dan is het een graad of 7. En vrijdag en zaterdag blijft het droog. Dit was het NOS. -je. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige en toch wat drukke ochtendspits in de Randstad geworden. Dit zijn de files die er uitspringen. De A1 Apeldoorn-Amsterdam is nagenoeg dicht bij Knoop het Hoevenlaken na een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. De vertraging daar is drie kwartier, je kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op a 12 Arnhem-Den Haag stond een kraanwagen stil bij Knoop het Oude Rijn. Nou, die is inmiddels uh, geborgen. Tussen Maarsberg en Knoop het Oude Rijn kon file groeien tot 12 kilometer. De A 15 springt eruit, Rotterdam-Gorkum, na een ongeluk tussen Henderkido Ambacht en Sliedrecht Oost. Drie kwartier in de file, de linkerrijstrook is dicht. En de A 27 Breda Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 20 minuten op onthoud. Dat was de verkeer.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 zo naar Somebody let you go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 I need the sun to keep me dry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 I'm it.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 it stay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 But you just made strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah, yeah. this is why Clef refuses. Uh, well? Little bass sitting up here, well. up, bass me sitting me up up here on the beach. Yeah. While I'm on this roast, I got my girl L. One, <laughs> one time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. Do, do, do. I heard he said.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 I'm there too